De plannen van het nieuwe kabinet zijn in de berekeningen nog niet meegenomen. De lagere inkomstenbelasting en de verhoging van de BTW zullen pas volgend jaar effect hebben. Een jongen van 17 zonder rijbewijs heeft gisteren in Wagenberg, Noord-Brabant, twee vrouwen op de fiets aangereden. De vrouwen raakten zwaar gewond. De auto van de jongen en zijn passagier kwamen in de sloot, kwam in de sloot terecht. Zij raakten niet gewond. Ze zijn door de politie aangehouden. Spanje probeert opnieuw om de afgezette Catalaanse leider Puigdemont achter de tralies te krijgen. Puigdemont is in Denemarken voor een lezing. Een internationaal arrestatiebevel tegen Puigdemont werd vorige maand ingetrokken, maar nu heeft de Spaanse openbaar aanklager het Hoge Rechtshof in Madrid gevraagd het weer uit te vaardigen. De Rohingya die uit Myanmar naar Bangladesh zijn gevlucht gaan voorlopig niet terug. Een terugkeer zou morgen beginnen, maar dat is uitgesteld. Meer dan 650.000 Rohingya zijn sinds augustus naar Bangladesh gevlucht vanwege het geweld door het leger van Myanmar. Tientallen oudbestuurders van het staatsoliebedrijf van Vietnam zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De voormalige topman kreeg 13 jaar cel omdat hij zonder aanbesteding een grote order had gegund aan een bouwbedrijf. De topman van de bouwtak van het bedrijf kreeg levenslang wegens verduistering. Het weer vanmiddag in het westen geregeld zon. In het oosten bewolkt in een bui. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt, smiddags regen, 8 tot 10 graden. Woensdag kan het 12 graden worden. Dit was het NOS Joen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMEB. Op dit moment zijn er geen meldingen van flitsers. Heb je er toch eentje gezien? Geef hem dan snel door via flitsmeisje. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede morgen, luisteraars. Je moet dat eventjes zonder de tune doen, want ik ben aan het voorbereiden. Ik ben vandaag alleen. Uh, nou, alleen. Uh, uh, dat wil zeggen, niet met mijn vaste site. Ik hou. Ik heb. Ja, ja, ho, ho, ho, ho, ho, no. ho. ho, ho, ho. Want uh, Ono Hulshoff, die. Uh, is gelukkig aan deze kant opgekomen om mij, om mij bij te staan in deze moeilijke uur. Oh. Uh, Dolly kan helaas niet vanwege ja, zeg maar, gezondheidsomstandigheden. Wij wensen haar natuurlijk van deze plaats een heel veel spoedig en herstel ook En we, we hopen zomaar, uh, zomaar dat het gewoon volgende week weer. Uh, wel een dijar hoor, die gaat gewoon door hoor. So <laughs> Ik denk er goed om. Uh, eens even Just kijken hoor, dan uh, nou moet ik de tune opzoeken. Ik I'm kan de notabene op maar Ja, dan ben ik er andere dingen aan het opzoeken. En dan, uh, dan gaat het, uh, dan gaat het fout. Dan gaat het helemaal fout. Wat heb jij beleefd dit weekend uh, Wat ik heb beleefd... Uh, ik ben uh, zondag... Ben ik nog even, nou uh, ja, het uh, weekend... Uh, nou niet veel. Moet ik even nadenken weer. Niet veel. U overvalt mij thuis. Oh, jammer jammer, jammer Nou, alsnog de dan komt er. Zandvoort, luncht. Twee uur lang tot uh, twee uur vanmiddag. Natuurlijk lekkere muziek, informatie, uh, al wat niet meer. We gaan de artiest in het licht gaan we erbij zoeken straks. Dat is een artiest die ofwel overleden is op de 22 januari, want daar praten we natuurlijk vandaag over. Ofwel een artiest die geboren is op die datum, ik ga nog niet verklappen wie wij gaan belichten. Uh, maar voor muziekenners die het nieuws afgelopen week een beetje hebben gevolgd, orno, volgens mij uh, kunnen die het zo draaien, he, toch? Wacht. In ieder geval één daarvan, die overleden is. Uh, ja, één uh, vandaag. Hè? Of N bedoel jij die niet? Nee, die bedoel, oh, nee, nee, die bedoel ik niet. Nee, dat is, dat is weer een heel andere figuur. Die zat in Journey, geloof ik. Hè? Uh, bij de Kings en uh, bij Zombies. was, hij, uh, ja, nee, was maar, ja, maar die is vorige week toch al overleden. Nee, ik heb, ik heb het over een artiest die dus op 22 januari dan geboren is. Of overleden. En uh, die meneer die, uh, waar jij het over hebt... die is volgens mij geboren op 22 januari, of niet? Nee, ik zag oh. net uh, dus uh, vandaag op uh, Facebook... Ja. dat uh, Rest in Peace Jim uh, Rodford... Ja. Of bedoelde jij die niet? Ja, oh, dat is vandaag toch? Ja, dat is vandaag. Ach. Ja, dat is wel een beetje Alzheimer-like, hoor. Miss, <laughs> dat, dat begreep ik eruit, hoor. <laughs> in ieder geval gaan we daar straks iets over vertellen... en we gaan natuurlijk ook muziek van hem draaien. Ja. al eerder gemeld, voor de mensen die wat later zijn afgestemd op CFM Zandvoort, eh, dat onze eh, sidekick Dolly Tempirik vandaag helaas niet aanwezig kan zijn vanwege gezondheidsomstandigheden. We hebben haar al wetenschap gewenst. En we nemen aan dat ze er gewoon volgende week weer is. Maar ik heb geluk, want en mijn goede vriend Onno Hulshoff is uit het Haarlemse helemaal. Ja, ja. Maar ja. Komen lopen. Lopen, ja. <lacht> dat is waar, maaltje. <lacht> is waar. Vroeger <lacht> heb ik dat nog wel eens gedaan. <lacht> ja, ja. Nee, komen ik komen rijden deze kant op. Maar het is natuurlijk uh, uitermate plezierig. Want zo zit ik hier niet alleen. En zo uh, kan hij mij een klein beetje assisteren en corrigeren als dat nodig moet. Vooral dat laatste. <laughs> <later. laughs> ga ik zeker doen. Ja, ja. Ik ben je sidekick, dus ik ga je <laughs> tegen je schenen schoppen. Kijk. <laughs> ga je kikken. Uh, uh, wat is Orno voor Mij? Nou, on Over Mij is voor mij een, een buurtgenoot uit vroeger tijden. Uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde, woonde hij ook bij zijn ouders, uiteraard. En, maar we ja. woonden in, de, in dezelfde buurt, hoor, Orno. Ja. ja, en onze ouders waren heb, bevriend heb, met elkaar. Ja, heb je Daardoor. Nog, heb je er nog een shock van? Of? Nou, als die daar weer kan langs vliegen, nou. Ja. Ja, maar dan praten we over zo'n, nou, ik ben, uh, even kijken, uh, onze jeugdjaren. Dus, uh, ja, nou, wij schelen natuurlijk praat. nog uh, een paar jaar, tien uh, jaar in leeftijd. Ja, voor mij is het 65 jaar geleden ongeveer dat ik daar uh, in die buurt woonde. <coughs> voor wordt oh, no, wat langer geleden, of wat korter geleden. Korter, korter, <laughs> korter, korter. Ja, nee, ik heb nog lang uh, eigenlijk in die buurt uh, blijven wonen. Ik ben eigenlijk, uh, op, uh, dat ik 30 was, uh, ben ik uh, weggegaan uit de buurt. Oké, okay. uh, welk, welk jaar was dat? <laughs> uh, mensen... uh, dat was 91. Kijk. 1991. Ja, dus jij bent van 61. Ik ben van 59. 59. En ik was ook uh, vorige week donderdag 59. Oké, okay, nog veel veelzitter. Ja, dank je. Ja, ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. ik heb een, uh, een uitstootje. Oh shit. Ja, ik... <racht> gebak vergeten. <laughs> oh oh. Ik wou het niet zeggen. Gebak ik... vergeten. Ik had trek, maar... Uh, ja, ik ook. <racht> ik, ik <heb> de... <racht> <racht> <racht> Daar straks maar tussendoor. Ja, ik heb de koffie al ingeschonken. Uh, heb jij ook koffie, of... Uh... Uh, nog niet, maar. Nee, uh, maar dat ga je bij de volgende plaat. Ga je dat. Uh, Gaan ik eventjes een bakkie, uh, ga ik even een bakje. even een bakje scoren. Horen, ja, ik, heb, ja. ik heb een toepasselijk nummer uitgezocht. Oh ja. Ja, want wij zijn als van oud natuurlijk brothers in arms.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 destroyed Structuele gitaarwerk natuurlijk van Mark Knoffler. En hij is uh, natuurlijk de uh, zanger, of hij was de zanger van Dire Straits. Maar heeft ook uh, een aantal solo projecten opgenomen daarna. Maar dit was Brothers in Arms, in, uh, een uitvoering dus van de Dire Straits. Ollo, was jij er fan van? Of, of zeg je van nou, joh, laat dat maar Er Ik heb er even... wel uh, goede nummers tussen zitten, ja. ja. ja. Ik heb er, uh, laat ik eerlijk zeggen, geen, uh, geen LP's. Uh. Want ik praat je natuurlijk nog ook... Uh, ja, een maar, maar, van LP's. En CD's ook niet. Ah, Nee, nee, CD's ook niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Helemaal niks. Nee. nee, nee. Helaas. En P3'tje ook niet, helemaal niks. Nou, dat wel. Ja, jawel. Ja, nee, nee. Oh, Dus, dus je, je, je hebt wel iets van... Uh... Dat uh, heb jij ook van mij weer meegekregen. Dat ik een hele uh, oh, ja, harddisk ja, ja, ja. met uh, oh, ja. 650 giga muziek... Ja, ik ben nog, niemand ik met ben nog steeds aan het draaien. Die ja, die... ik ben nog steeds aan het ongeveer twee jaar geleden. <laughs> Mijn vriendin zegt wel: zet dat ding nou eens af. Maar... Ja. <laughs> Krijg er een MP3-kop van? Ja, ja. Een ja. MP3-kop. <laughs> nou, uh, zullen we de... even kijken, hoor. Ja, de, dat lijkt me wel leuk om te doen. Laten we nou maar de, de, de eerste... Uh, ik, trouwens, jij zei van, uh, ik heb een toepasselijk liedje... toen je het uh, over koffie had. Ja. Ik dacht, nou, jij zet Cor Rita Corito op. Ja, kom. koffie, koffie. <laughs> Is ook dood, hè? Ja. <laughs> <laughs> maar niet, denk ik, vandaag... Uh... Artiest in het licht. Ja, artiest in het licht. En wie is mijn eerste artiest in het licht? Orno, oh jij mag raaien. Oh, dan gaat hij met mij nog raaien. Ja, Geef me meteen, je brief hier eens even. Je dan. Dan. We, gooien er, we gooien er meteen een quiz, quiz tegen. Oh, <laughs> nou, dan ga ik even op het scherm meekijken. Ja, nee, dat, dat, ik, verklap, ja. ik verklap het nog even niet. Een zanger is zonder naam. Ik heb mag het, ik, ik een licht van nemen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Oh. Deze artiest, uh, dat is een zanger. Maar hij heeft wel een naam. Oh, dus, dus. ja. Weet je het nou? <laughs> Nog steeds niet. Oh nee, is het, heeft hij ook een band? De ook, band, ook, band ja, de naam. Nou, laat ik zo zeggen. Hij is, hij is zelfs de redder van een band ooit geweest. Dus de band, de band dreigde eigenlijk een beetje, een beetje in de vergetelheid te raken. Die wilde een album opnemen. Ja. En het lukte allemaal maar niet. Ja. En dan heb ik het over de band Journey. Ja, niet Journey Kaagman, hoor. Dat oh, ja, ik wou wel het... zeggen, gelijk nee, Want die nee, heeft de... geen uh, band gehad... Uh, die want ik, ook, heb over, ik heb het over Steve Perry. Op enig moment uh, wilde de band Journey... wilde uh, het album Infinity opnemen. En uh, de zanger van de toenmalige band Journey... die uh, kon dat eigenlijk niet aan. Die trok dat niet, dat repertoire... was ze, ze in gedachten hadden voor die bepaalde LP Infinity. En toen kwam Steve Perry in beeld. En die zong dat album in... En toen werd dat een groot succes. Uh, uh, hij had een wat heese, maar een stevige stem. En die stem van Perry, die deed wonderen. Uh, nou, en toen ging ook nog een, een drummer weg en zo. Er was toch al een beetje rumoer in die groep. Maar waarom zeg ik het nou? De man was gewoon uh, vandaag, of die is vandaag gewoon jarig. En hij leeft ook nog. Ah, kijk. Uh, ja. Hij leeft nog. En uh, ik, de vlag heb, ik, ik, ik, ik heb niet halfstok. Nee, nog niet. Uh, ik heb het aangename maar met het uh, nuttige verenigd. Uh, want we moeten natuurlijk ook iets besteden aan de 3-in-1. Dat doen we ook altijd in uh, Zandvoort Lunch. 3-in-1 wil zeggen dat, uh, dat we dan uh, drie uh, nummers draaien van een bepaalde artiest. Of drie nummers over een bepaald onderwerp. Ik, uh, vorige week, meen ik, gedaan uh, over regen. Dan heb ik Supertramp gedraaid met uh, It's Raining Again. En heb uh, je ever Schut. seen Dirk? The... Nou ja, allemaal die nummers. Het is nummers, droog. Ja, het is nou droog, ja, gelukkig wel. Ja, dus, maar vanavond dus, uh, staat het geheel in uh, teken van uh, meneer Steve Perry. Uh, ik heb nummers erin gezet van, uh, van Journey, maar ook van de man zelf. Want hij heeft natuurlijk ook een, een solo-project, is hij aangegaan. De 3-1. In Dit is dan Journey. Nummer heet Winds of March. Album van Steve Perry en dat is uh, Foolin' Foolish Heart. Hij stond volledig in het teken van uh, meneer Steve Perry, uh, een aantal nummers uh, van hem gedraaid, drie dus, en uh, waarvan een uh, nummer met uh, Journey, of sorry twee, met uh, twee nummers van Journey en één nummer van zijn uh, solo-project. Dat was Foolish Heart. Steve Perry. We gaan, uh, ja, we gaan, we gaan natuurlijk naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Ondergetekende, oftewel Sjakel Duijf. Ja, luisteraars, het is half één uh, geweest alweer. En uh, als te doen gebruikelijk. Helaas niet door mijn sidekick Dolly Tempierik uh, vanmiddag. Die is er niet, uh, maar die is er waarschijnlijk volgende week. En dan Daar gaan we vanuit, is er weer wel. En dan uh, kunnen we weer vrolijk verder met het nieuws door Dolly uh, aan u gebracht. Maar. U zult het vanmiddag met mij moeten doen. Een vrouw is zondagavond gewond geraakt nadat ze van enige hoogte van een flat... op een dak was gevallen bij de Seinpostweg in Zandvoort. Ze viel, vermoedelijk, en dat is, daar schrik ik wel van, van de zevende verdieping maar liefst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Diverse hulpdiensten, waaronder een trauma-helikopter natuurlijk, kwam naar de badplaats. De helikopter landde voor het Holland Casino. En dat zorgde, dat zorgde natuurlijk vervolgens weer voor heel veel bekijks... De vrouw is met een ladderwagen van het dak gehaald... waarna ze met spoed goed naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere zorg. Hoe het met mevrouw gaat, wordt helaas nog niet vermeld in het nieuws. Uh, verder is er eigenlijk in Zandvoort zelf... Uh, heb ik niet zo gek uh, veel uh, spectaculair nieuws kunnen vinden. Dus we gaan even naar de regio. Dat is dan op de eerste plaats in Heemstede. En uh, daar vraag ik wel even extra aandacht voor, luisteraars, Want de 15-jarige J. Havar, als ik het goed uitspreek, uit Heemstede... is sinds gisteren vermist. Een 15-jarige jongeman dus... Volgens de politie vertrok de jongen op een zwarte fiets. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Jehawar is gisteren voor het laatst rond de klok van 1 uur s middags gezien. En hij is rond de 1,40 meter lang. En voor zover bekend draagt Jehawar een zwarte jas... een paar zwart-blauwe sportschoenen met witte zolen. De politie Zandvoort vraagt mensen om 112 te bellen... wanneer zij Jehawar, Jehawar zien. Dus die 15-jarige jongeman. Nog weer even naar Heemstede. Een scooterrijder en een automobilist... zijn gisteravond op de kruising Herenweg en zandvoort in Heemstede... op elkaar geknald. De auto is hierbij gekanteld... en op de scooter terechtgekomen. Het ging om een maaltijdbezorger op de scooter... en die is hierbij ernstig gewond geraakt. Het ongeval dat gebeurde rond de klok van half tien s'avonds... volgens ooggetuigen maakt de autobestuurder het goed... en zou de bestuurder van de scooter door omstanders onder de auto vandaan zijn gehaald. De politie laat op Facebook weten dat de bestuurder ernstig gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar hoe de scooter onder de auto terecht kan zijn gekomen. En daarna pas kon de Berger zijn werk doen. Tot die tijd is het hele kruispunt is afgesloten geweest. Als er getuigen zijn van het ongeval, ook in Zandvoort... Die kunnen zich natuurlijk melden bij de politiepost Kennemerkust... Nou, dat was dan weer de kort maar krachtige nieuws. Ik ga natuurlijk ook het weer nog even met u verpraten. <tie> Vlochtend was er veel bewolking, heeft u zelf kunnen vaststellen. Vooral in het noorden en oosten viel er wat lichte motregen. Zeer lokaal is daarbij ook nog mist aanwezig geweest. De neerslag trekt geleidelijk weg richting Duitsland gelukkig. Vanmiddag is er op de meeste plaatsen droog, maar er is slechts heel spaarzaam ruimte voor de zon. De temperatuur die loopt op naar circa 8 graden. De wind is matig en komt uit de westelijke richting. In het noordoosten is de wind aanvankelijk nog zuid tot zuidoost. In de, nacht van, uh, dinsde, uh, sorry, in de nacht van maandag naar dinsdag zijn er opklaringen... maar er zijn ook enkele wolkenvelden en het blijft gelukkig droog. Middagtemperatuur uh, loopt op tot 3 graden in het oosten... en in het noordoosten wordt het morgen zo'n 6 graden... En dat geldt ook voor de kust. De zuidwestelijke wind is overmatig uh, van kracht. Dinsdagochtend dan schijnt eerst nog even de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking vervolgens toe. En in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Of er gaat in elk geval motregen vallen. Het wordt zacht, zeer zacht voor de tijd van het jaar. Met maximumtemperaturen tussen de 7 graden in het noordoosten Oost En ja, u hoort het goed, 10 graden in het zuidwesten. De zuid tot zuidwestenwind neemt in de loop van de ochtend toe. naar matig tot vrij krachtig. Langs de kust en op het IJsselmeer naar krachtig. Nou, de verwachting op de uh, middellange termijn. Uh, tot maandag 22, van maandag 22 januari tot volgende week uh, maandag. Ja, een beetje wisselvallig weertype. Vooral op woensdag en donderdag periode met regen. Woensdag ook zeer zacht. Mogelijk maximaal van 13 graden. En dan vanaf donderdag geleidelijk minder zacht.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 Train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah chicka a train I'm a train, I'm a chick-a-train, chicka train Yeah.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 Dat heeft hij af en toe wel meer heeft hij van die hallucinaties? denkt hij dat hij een trein, ja, heeft, hij een nee, trein is. nee nee nee nee wie oh je bedoelt Albert Hammond nee jij de, nee nee nee ik wil dat nummer ik denk jij gaat maar vragen van wat heb jij met uh, Albert Hammond of zo of met het, het treinnummer ik denk nou, nou, nou nee, ik, ik heb... ging vroeger altijd heel graag met de trein oké okay. en ik heb ook treintjes gehad ja, oh ja van zo'n modelspoor zeg maar ja, ja, ja, ja, ja. Fleisman, zeker dan uh, nee nee ik had geen Fleisman vroeger ik had merklin oh het grote hè ja hou uh, zeg maar merklin hou ja, en, en later ik, heb ik nog, uh, hoe heet het, uh, Minitrix. Oh, oh, tricks had je ook. Minitrix. Ja, ja. En dat een hele grote baan. Uh, weet je wel, een heel, heel, uh, heel uh, ja, een ja. dorpje. En, en noem maar op, een trein. Had je ook ruimte voor in, in jullie ouderlijk huis? Ja ja, ja, ja, ja. Ik uh, of, had op een gegeven zolder, moment dat mijn broer en mijn zus uh, het huis dat waren. Oh, had ik de grote kamer, hè. Oh, kijk. kijk. En heb je, zelfs je. En zelf een tafel gemaakt? Zelf een tafel? Nou, nee, nee, niet, ik heb, nee. Nee, daar, daar, daar moet ik niet uh, gaan liegen. Nee, het was een, uh, een kennis van, uh, van Dick Hofland. Omdat Dick Hofland, die had, uh, weet je wel, wij kennen ja. Dick Hofland uh, die jongen ja. natuurlijk. Luisteraars niet? Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> nou, je hebt het al eens een keertje verteld. Dus ja, wie weet zijn er luisteraars die het wel uh, ja. weten. Die had dat ook en die vond ik ook wel leuk uh, met die treintjes en dergelijke. Dus ja, ik had toen ook uh, Heeft een kennis van hem heeft een uh, helemaal schragen, weet je wel, en uh, verrijdbaar. Ja. Heeft, uh, hij, heeft hij dat gemaakt? En uh, daar heb ik dus die baan mee uh, Maar nou neem, ik, nou neem ik aan dat je meer oog hebt voor de zuster van Albert Hemmen dan met Albert Hemmen zelf. De zuster? Oh, ja, ja, ja, ja zus? omdat. Nee, bij zichzelf. ik, weet ik veel, maar, even omdat, ik net, omdat jij net zei: van, wat heeft hij met Albert Hemmen? gemaakt. Oh, ja, oh, die diepunt hier, Ja. ja. <laughs> Uh, maar wat heb jij met Albert Hebbend? Nee, nee, nee. Oh. Dan zijn zuster, hè? Oh, nee. nee, maar je vindt de muziek weer goed. Ik vind het lekkere muziek. Ja. Lekker uh, zingen. Ja, heeft hij ook niet een aantal uh, nummers voor andere bekende mensen geschreven? Ik dacht het wel, hè. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Ja, Moeten we maar eens gaan googlen, even zo. Ja. Maar uh, Argent, dat kwam net ook voorbij, want we gaan het straks ook nog over. Een ander artiest hebben die is weliswaar niet vandaag overleden, maar de twintigste op zaterdag. Dus vandaag kon hij niet... <laughs> Ja, het was een fout uh, op uh, Facebook oh, van iemand, fout? want die had het er vandaag op staan. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ja, ja de Jim ik... Rutherford uh, rip. Uh, uh, ja, zo zijn en wij... meestal is diegene altijd op de dag exact ja, van zo... uh, wanneer iemand is overleden. Ja. Een artiest, een muziekartiest. Ja, maar zo zijn wij op het verkeerde spoor gezet. Maar het heeft ja. er wel toe geleid dat wij, onze, weer, ja, dat wij ons huiswerk hebben gedaan. En hoop, uh, zelf dingen uitgeprint en zo over de, over de artiesten. Waar ik het straks over ga hebben. en Al is hij dan niet per se precies vandaag overleden. Maar twee dagen geleden. Dat vergeven we hem. Hij <lacht> ja. had waarschijnlijk haast. Hij ja, moest de trein ja, halen. Uh, hij wist dat, van Albert Hemmend. Hij, hij wist dat, uh, dat, dat ik het erover ging hebben. Hij zei dat wil ik niet meer maken. <lacht> Zoiets moet het wel geweest zijn. Hey, Argent, bekend van uh, het volgende nummer. Hij heeft meteen zijn hoofd omhoog. Culture, <laughs> ja, nee, altijd. Help. Ja, ja. Hoog, Sammy. Kijk omhoog. Argent, En hoe komen we dan op de, daar nou op, luisteraars? Dat, dat antwoord ben ik u natuurlijk ook schuldig. Ik, en dat is ook niet toevallig, want dat gaat natuurlijk allemaal hierom. Artiest in het licht. Want Orno, wie zetten we vandaag in het licht? Uh, degene die dus uh, twee dagen geleden eigenlijk uh, officieel is uh, overleden, <lacht> nou klinkt ook niet erg. Ja, hij staat nog bovenaan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> het, is, het is geen moslim, want <lacht> moslims die worden meteen. Gehaven. Gelijk. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, het is uh, Jim uh, Rodford. Ja. En die was een, uh, een bassist, zeg maar bij The uh, Kings en ja. bij uh, Zombies. Ja. Want ik zal het eventjes. En jij hebt het ja, ja, ja, ik heb het verhaal. Jim Rodford, de vroeger bassist van de Britse popgroep The Kings met een K hè, sommigen ja. zeggen de Kings, maar dat is natuurlijk dat zijn de koningen, dat is helemaal niet nee. klopt niet. Kings, wat dat nou precies betekent weet ik eigenlijk niet. Dat is ook wel interessant om te weten. Twee voor twaalf, die zoeken we op. Ja, maar hij is overleden, eh, Orno, na de val van een trap. Trap, ja, ja. Was, hij, is, ja. Uh, hij is, 76 jaar geworden, niet heel erg oud natuurlijk voor uh, mh, hè, naar de maatstaven van uh, vandaag, want de meeste de mannen worden gemiddeld 80 tegenwoordig. Gemiddeld. Hè. Ja. Dus uh, vaak ouderen, 80. Vandaar Rock. dat we ook tot we 67 uh, moeten doorwerken. Ja, die leeftijd zal nog wel oplopen. Hoor. Dat kan je wel op rekenen. Ja, hoor. Ja, ik wil je niet, Met de rol later het uh, werk. <laughs> Hé, hey, luister, ja. maar uh, ja. meneer Rockford, die uh, dat noodlottige over, uh, incident wat hem is uh, overkomen, dat is enkele dagen na zijn laatste optreden. Uh, in zijn huis in Engeland gebeurt. Dat vertelt zijn neef Rod Argent tegen de Guardian. Dat is een. Uh, ja. The Guardian is geloof ik een uh, krant daar hè, in ja. de buurt. Dave Davies van The King zei diep onder de indruk zijn van het plotseling overlijden van Rockford. Ik ben te geschokt om iets te zeggen. Het is zo'n shock. Dat schreef hij op Twitter. De Brit Rodford begon zijn muzikale carrière bij de lokale band The Blue Tones in zijn geboorteplaats Sint. Albans. Daarna was hij medeoprichter van Argent. Nou, Argent hebben ze juist gedraaid met uh, Hold Your Head Up. In 1978 kwam hij bij de Kings, waar hij overigens tot 1996 deel van uitmaakte. En daarna was hij lid van uh, een heruitgave van de band De Zombies. Dus een, uh, ja, een, zo, een, ja, een, een, een herboring van de zombies eigenlijk. Hè? Die hebben die ja, zombies. ja, op een gegeven moment uh, gingen dus uh, uh, Colin Blundstone en uh, Argent, die gingen weer verder met de zombies. Ja. En dan kwam, uh, hoe heet het daarbij? Uh, uh, dus Meneer, Jim uh, uh, Rodford, Rodford als ja. bassist. Ja. ja, en er was ook nog een bedoeling eigenlijk... Om, uh, om de Kings weer bij elkaar te krijgen voor een soort reunie. Dat speelt ook allemaal de laatste tijd. Maar dat, ja, daar gaat nou zeker niks meer van komen. Want uh, ja, althans... Uh, hij heeft natuurlijk niet een vocale uh, dominantie gespeeld in de band... Wel als schieter is, dus ja, die zijn natuurlijk wel wat makkelijker te vervangen. Als een identiek stemgeluid, wat zo belangrijk is voor een bepaalde groep om, om nummers te herkennen. Ja. Maar in ieder geval van meneer uh, Rotford is het een, een dead-end street. Ja. Ja, ah, De Kings Dead End Street Waterloo Sunset vind ik ook zo'n mooi nummer. En uh, ja, ze, ze, ze, ze hebben nog wat hits gehad door De Kings ja. Lola natuurlijk niet te vergeten. Hey, jij, jij noemde net ook nog een nummer van Whitney Houston, wat uh, geschreven ja, je, oh, is. Dat? Ja, daar hadden we het net over. Hè, over uh, Albert, Albert, Albert Hammond, Hammond ja. vanwege uh, mijn sidekick-nummer. Ja. Dat hij ook heel veel nummers natuurlijk voor andere artiesten heeft uh, geschreven. Ja. En dat uh, klopt ook wel, want uh, hij heeft voor Tina Turner uh, heeft die, uh, geschreven. Ja. Samen trouwens uh, met, uh, ik of de, deze nummers dat zijn, met Mike Hazelwood. Okay. Maar voor Tina Turner was het uh, I Don't Wanna Lose You. Ja. En voor Whitney Houston onder andere One Moment in Time. Ja. En uh, even kijken, dat was dus uh, zijn eigen nummer. En voor uh, Julio uh, Iglesias en voor Willie Nelson... Het ja. nummer To All The Girls I Loved Before. Ja, een beetje autobiografisch voor jou hè? <laughs> Ik dacht eigenlijk meer voor jou. No. Als ik op een verjaardag van jou kom, kom. Als ik op een verjaardag van jou kom. Nou, dan komen er ook kinderen. Dus, Maar, maar, maar dit, is, uh, dit is Whitney Houston met One Moment in Time. Ja. Is yet the sweet